5 uur. Het NOS-journaal. Doorald Megens. kabinet is het eens over extra bezuinigingen. Onderzoek vliegram Tripoli was zorgvuldig. En vloeistoffenbeleid voor vliegtuigpassagiers wordt versoepeld. Het kabinet heeft overeenstemming bereikt over extra maatregelen om het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen. Gisteren werden de plannen in grote lijn al bekend na de presentatie van de groeiramingen door het Centraal Planbureau. Het wil 4,3 miljard euro bezuinigen. tegenover staat 800 miljoen aan extra uitgaven. Het kabinet wil belastingsschijven en heffingskortingen bevriezen... en zet in op een extra jaar de nullijn voor Rijksambtenaren. Verder wil het ook dat de werknemers in de zorg er 2,5 jaar niets bij krijgen. Het kabinet gaat de komende weken de koers bespreken... met alle fracties in de Tweede Kamer en de sociale partners. De maatregelen moeten ertoe leiden dat het begrotingstekort... volgend jaar weer beneden de Europese norm van 3 komt. Het Libische onderzoek naar de vliegramp in Tripoli in 2010... waarbij 70 Nederlanders omkwamen, is zorgvuldig gedaan. Dat concludeert de Onderzoeksraad voor Veiligheid. Vandaag was er een bijeenkomst voor nabestaanden. De Onderzoeksraad gaf daar uitleg over het rapport. Uit het Libische rapport blijkt dat de piloten ernstige fouten hebben gemaakt. Het vliegtuig zette de daling te vroeg in. De piloten overlegden niet goed met elkaar. En zetten de landing door, terwijl ze eigenlijk een doorstart hadden moeten maken. De jongens uit Oosterhout die vastzitten voor de mishandeling van een man van 25... worden verdacht van poging tot doodslag. De vier 17-jarigen en één 18-jarige zijn voorgeleid aan de rechtercommissaris. Ze sloegen en schopten in januari een man in het centrum van Oosterhout... en ze lieten hem bewusteloos achter. Nadat Omroep Brabant beveiligingsbeelden had uitgezonden... melden vier verdachten zich bij de politie. De vijfde werd woensdag door de politie opgepakt. Rusland heeft kritiek op de aangekondigde hulp van westerse landen voor de oppositiegroepen in Syrië. Zo stelt de VS 60 miljoen dollar beschikbaar, onder voorwaarde dat het geld wordt besteed aan niet-dodelijke middelen, zoals nachtkijkers en kogelwerende vesten. Volgens de Russische regering leidt dit soort hulp alleen maar tot meer bloedvergieten. De Russen zeggen dat de burgeroorlog in Syrië alleen via een dialoog kan worden opgelost. Twee mannen zijn veroordeeld tot 16 jaar cel... voor het doodschieten van een jongen van 12 in een woonwagen in Breda. De veroordeelden, een 26-jarige Brit en een Nederlander van 33... hoorden bij een groep mannen die in de zomer van 2010... tientallen kogels afvuurden op de woonwagen van het gezin Gubbels. De 12-jarige Danny kwam om. Zijn moeder raakte gewond. Het Openbaar Ministerie had 20 jaar cel geëist voor moord... maar de rechtbank acht niet bewezen dat er een vooropgezet plan was om iemand te doden. De Europese Commissie wil het meenemen van vloeistoffen en gels in de handbagage van vliegtuigpassagiers versoepelen. Sinds 2006 gelden strenge regels voor spullen als shampoo, lenzenvloeistof en deodorant in vliegtuigen. Die regels werden ingevoerd na pogingen van terroristen om vliegtuigen op te blazen met zelfgemaakte explosieven die verstopt waren in flesjes. Vanaf 2014 worden op de vliegvelden speciale scanners geplaatst die vloeistoffen kunnen analyseren. Vooruitlopend op de nieuwe regels stopt Schiphol met het bijhouden... van de hoeveelheden weggegooide vloeistoffen en gels. Bij een schietpartij op een woonwagenkamp in Eindhoven is een dode gevallen. De identiteit van de man is nog niet bekend. De politie is op zoek naar de man, de dader. Eind januari was er een grote inval op het Eindhovense woonwagenkamp. Toen werden 19 mensen aangehouden, onder meer voor hennephandel. Ook werden honderdduizenden euro's aan contant geld en een vuurwapen in beslag genomen. Bij een grote brand in twee varkenstallen in Nederweert zijn zeker 1300 varkens omgekomen. Ze zijn waarschijnlijk bijna allemaal gestikt of verbrand. De brand veroorzaakte veel rook, waardoor de A2 bij Weert urenlang in beide richtingen was afgesloten. In de Amerikaanse staat Florida is een man in een gat verdwenen dat plotseling onder zijn slaapkamer ontstond. De politie gaat ervan uit dat hij is omgekomen. De broer van de man hoorde s'avonds een harde klap en daarna volgde hulpgeroep. Toen hij ging kijken was bijna de hele slaapkamer verdwenen. Het gat is veroorzaakt door de natuur en heeft een doorsnee van ongeveer 9 meter. Volgens deskundigen kan het ondergronds een doorsnee van 30 meter hebben. Het weer nog vrijwel overal is het bewolkt. Opklaringen vanaf de Noordzee bereiken het noorden waarschijnlijk pas vanavond. Het is 4 tot 6 graden. In het weekend is het heel rustig weer. In de nacht en ochtend is er kans op mist en ligt de temperatuur rond het vriespunt. Later op de dag schijnt af en toe de zon. Verder blijft het droog en smiddags wordt het 5 tot 8 graden. AMB verkeersinformatie met een relatief rustige avondspits tot nu toe. Er staan maar elf files. De meeste files geven niet al te veel vertraging. Dit zijn de bijzonderheden. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Staat bij Utrecht tussen Knop het Oude Rijn en Knop het Lunetten. Drie kilometer door een kapotte vrachtwagen. De rechterreis ook is dicht. En veel vertraging bij Zwolle door werkzaamheden. Op de N331 in de richting van Emmeloord. Tussen Zwolle en Hasselt staat vier kilometer. Het NOS Radio 1-journaal. Bert van Sloten. Hele middag. Het is vrijdag 1 maart. Er zijn protesten bij sloop van een deel van de muur in Berlijn. Er zijn acties in Nederland tegen huurverhogingen. De lente gaat beginnen en we hebben het bezuinigingspakket van het kabinet. Want premier Rutte heeft zojuist in Den Haag... het bezuinigingspakket voor het volgend jaar gepresenteerd. In Den Haag is Joost Vullings. Joost, we hadden het net al over. De hoofdlijnen van het plan waren eigenlijk al uitgelekt. Er was uh, veel kritiek van vakbonden, van de oppositie. Onder andere vanochtend nog op deze zender. Is de premier daarvan een beetje onder de indruk? Nee, uh, in het geheel niet. Sterker nog, hij had niet anders verwacht. Ik verzeker u één ding. En volgens mij zijn we het er al over eens dat ik nu glimlach. Dat werkpakket pakket... Wij ook hadden laten zien, er altijd partijen en organisaties zouden zijn die zeggen, belangrijke onderdelen daarvan wijzen we af. Dat is logisch, dat verwijt ik niemand, dat is ook te begrijpen. Wat we nu moeten doen is daarover in gesprek gaan. Kijken waar zitten die zorgen, met welke partijen in het land, maatschappelijke organisaties, werkgevers, werknemers en daarna ook politieke partijen in de Kamer kun je tot meerderheden komen. Ik ben ervan overtuigd dat dat gaat lukken. Maar het is ook logisch dat de eerste reacties natuurlijk... piketpalen slaan zijn, posities bepalen... dat begrijp ik volledig. Dat zou ik zelf ook doen als ik in oppositie zat... en tegelijkertijd bereid was om creatief en constructief mee te denken. U neemt dat niet serieus als een afwijzing... maar u zegt, daarmee zijn de onderhandelingen begonnen, meer niet. Ik neem het zeer serieus. Ik neem het zeer serieus, maar ik beschouw het inderdaad veel meer... als het duidelijk afgeven van signalen vanuit die organisaties... dit is wat wij vinden en willen. Wees bereid daar dus ook bij aanpassingen te doen... en die gesprekken gaan plaatsvinden. Ja, en uiteindelijk gaat het ook lukken. Althans, zo optimistisch klinkt de premier uh, op deze middag. Ja, hoe gaat dat dan uh, nu verder? Nou, als ik het goed begrepen heb, gaan ze eerst inzetten op de sociale partners. De oriënterende gesprekken hebben plaatsgevonden. Nu gaan ze dus echt onderhandelen met de werkgevers en de werknemers. Daar moet dan een pakket uitkomen. En dat wordt dan weer voorgelegd aan de politiek. En met name dan de oppositiepartijen. Die het kabinet in de Eerste Kamer aan een meerderheid kunnen helpen. Ja, ik hoorde een erelid, een orakel noemden we dat vroeger, geloof ik wel. De heer Wiegel van de VVD vandaag zeggen. Via de krant NRC Handelsblad. Dat het misschien tijd wordt om eigenlijk een nieuw regeerakkoord. Af te sluiten. Ja, nou, daar is uh, de, onze premier het uh, volstrekt niet mee eens. Uh, sterker nog, uh, hij vindt het eigenlijk wel een hele gezonde situatie waar we in zitten. Uh, het kabinet regeert, maakt plannen, maar moet toch uh, meerderheden zoeken. Daar worden plannen wellicht zelfs Iets beter van is zijn suggestie. Hij vindt dat de democratie werkt. En ziet er dus niet zitten om, ja, via zoals Diegel noemt, een tussenformatie, eigenlijk nieuwe partijen bij het kabinet te betrekken. Waardoor je wel een, een meerderheid hebt in de Eerste Kamer. Ja, dat ziet Rutte niet zitten. Hij gaat gewoon door met de Partij van de Arbeid. De plannen van het eerder lid naar de prullenbak uh, verwezen. Goed, dadelijk hebben we nog, uh, Joost, dankjewel, uh, reacties. Maar uh, bijvoorbeeld de vakbond, uh, de voorzitter van de FNV... is het nog aan het bestuderen en laat van zich horen zodra die uitgelezen is. Het afbreken van de Berlijnse muur. Er waren tijden dat niemand daartegen was. Maar vandaag de dag staat dat ineens op heel erg veel verzet. In Berlijn is namelijk vandaag gedemonstreerd... tegen het verwijderen van een deel van de East Side Gallery. Dat is het grootste stukje Berlijnse muur dat nog overeind staat... en is in de loop der jaren een heus kunstwerk geworden. Een klein deel moet nu wijken voor de bouw van enkele luxe appartementen. Onze correspondent Tim de Wit ging kijken bij de demonstratie. Protesteren tegen het verwijderen van een stukje van de East Side Gallery gaat er hier vrij gemoedelijk aan toe. Er zijn hier een, een paar honderd activisten samengekomen, kunstenaars, gewone Berlijners. Ik zie ook veel krakers, punkers types hier tussen staan. Het um, is een nice schönes cultuurgoed hier, want het is echt nice scheizend als het nice ingerissen nice. wordt. Ja, zegt deze jongen, kijk, dit is zo'n belangrijk monument voor Berlijn, daar moet je gewoon met je handen vanaf blijven. Nou, well, verstandelijk dat men daar een bisschen... beetje. Het gaat maar om anderhalve meter, die is er vanmiddag weggehaald. Er is vervolgens een houten schot voorgezet, zodat het gat in de muur in ieder geval dicht blijft. En voorlopig is er gestopt met het verder afbreken van het stuk muur. Gestopt worden dat er een bouwstop gaf en men niet verder gemaakt Ja, ze zijn voorlopig gestopt met slopen, zegt Jork Weber. Die... Alle kunstenaars vertegenwoordigd die de Eastside Side Gallery hebben beschilderd. Dus ja, we kunnen wel zeggen dat protesteren tot nu toe zin heeft gehad. En hiervoor gezorgd dat deze, deze maatregelen beëindigd worden? Um, het gaat in totaal om 23 meter dat gesloopt moet worden, terwijl de hele Eastside Side Gallery 1,3 kilometer is. Um, ja, het gaat dus om een heel klein stukje. Kunnen we dat niet gewoon wel missen? 23 meter zijn niet veel, kunt man zeggen. Ja Oké, okay, en dan is het Dan is niet schluss. Het wordt immer verder gaan, bis die muur ganz weg is en ganz zerstört is. Nou, ze hebben al eerder een klein stukje muur verwijderd voor wat parkeerplaatsen, zegt Weber. Nu weer een stukje. Ja, op deze manier blijft er uiteindelijk niks over. Kijk, er komen hier jaarlijks een paar miljoen toeristen op af. Dit is een enorme publiekstrekker wereldwijd. Ja, je gaat toch ook niet een klein stukje van het Holocaust monument weghalen hier in Berlijn, zegt hij. En dan zou toch ook iedereen op zijn achterste benen staan. Die is Galerie is een denkmal. Um, wordt het jetzt aber weiter zo existeren. Als even naar een van deze kunstenaars zitten, ze zijn hier op de grond. Een klein kunstwerk aan het krijten. Een kleurrijke cirkel. Een kleurrijke euro is het eigenlijk: met lichtblauw, roze en geel. Met de tekst erop, deze stad is afgekocht, deze stad is opgekocht. Ja, waarom maak je dit kunstwerk? Een mandala tegen het kapitalisme die hier gerade passiert, En tegen die luxusbauten die hier gebouwd werden. Je kan dus enorme luxe appartementen aanleggen hier in Berlijn. En dan gewoon afdwingen dat er een stuk kunstwerk verdwijnt. Dat is toch ongehoord, zegt deze kunstenaar in zeer fale eh, spijkerbroek, lang haar... En een baard. Also dat man met geld zich einfach overal alles kaufen kan. Ook z.B. die is hier. Ja, en hoe gaat het nu verder? Uh, gaat het slopen niet morgen alsnog gewoon door? We wissen niet ganz genau wat uh, der bezirk... Ja, morgen is morgen, dat moeten we maar zien. Maar zodra ze weer aan de muur zullen komen... zullen wij hier weer met z'n allen verzamelen. Vandaag is het dus voorlopig gestopt, die sloop van dat stukje van de muur. Maar morgen is er weer een nieuwe dag. De reportage was van Tim de Wit. Zes jaar en acht maanden cel. Dat is de straf voor... Yvonne Azebia, voor opruiming tot genocide in Rwanda. Rechtbank in Den Haag veroordeelde haar vanochtend... als eerste Nederlander in een dergelijke zaak. Robert was erbij, uh, Robert Bas. Robert, uh, het Openbaar ministerie, had levenslang geëist. Dan denk ik levenslang en uh, zes jaar en acht maanden. Daar zit nogal een verschil tussen. Hoe zit dat? Ja, dat verschil ook wordt verklaard omdat het openbaar ministerie hoog heeft ingezet. Heeft aanvankelijk haar ook gewoon te lasten gelegd medeplegen van moord, medeplegen van genocide. En in de lichtere variant nou dan zeg maar eh, het aanzetten tot, het opruien tot. Nou de rechtbank heeft gezegd van medeplegen van moord, medeplegen van genocide. Daar hebben we gewoon bewijs voor gevonden. Maar waar we wel bewijs voor gevonden is dat zij eh, voor opruiming dat ze mensen zou hebben aangezet tot genocide. Ja, want wat heeft ze dan gedaan? Nou, in de jaren voor 1994, hè, dat was het moment dat er 800.000 uh, Tutsis en Hutus werden vermoord door uh, nou ja, radicale elementen is er een soort opruiming geweest. Er is een soort sfeer gecreëerd... waar de ene bevolkingsgroep tegen de andere werd opgezet. En daarin heeft deze Yvonne... volgens de rechtbank ook een hele belangrijke rol gespeeld. Er waren bijeenkomsten van jonge milities. Zij recruteerden jongens, kanseloze jongeren... die gaf ze geld, gaf ze kleding... en die hersenspoelden ze zich zeg maar, door het zingen van bepaalde liederen. Nou ja, En door dat hersenspoelen, die mensen aan te zetten... heeft die genocide kunnen plaatsvinden. En dat rekent de rechtbank daar sterk aan. Ja. Ja, en het Openbaar Ministerie... Wat vindt die ervan? Want die hadden toch een veel zwaardere straf geëist, namelijk levenslang. Ja, dat de strafverlaag is uitkomen vallen, heeft mee te maken dat 20 jaar geleden, toen de genocide plaatsvond voor opruiing van uh, tot genocide, maar maximaal vijf jaar celstraf stond. Als iemand dat dan meerdere malen doet, dan kan je zeg maar een derde nog bij optellen. kom je uit tot zes jaar en acht maanden. Nou, dat is de maximumstraf die de rechtbank kon opleggen. De, de ene kant zegt de openbaar ministerie, we zijn heel tevreden dat nu iemand is veroordeeld... die achter de schermen zeg maar een hele belangrijke rol heeft gespeeld bij het ontstaan van die genocide. De andere kant heel teleurstellend dat de straf zo laag uitvalt. En daarom gaat het openbaar ministerie nog beraden of ze in beroep gaan. Is het niet gek trouwens dat het Nederlands Openbaar Ministerie... dus het Nederlandse rechtssysteem deze vrouw uh, berecht? Want we hebben toch ook een speciaal Rwanda-tribunaal? Ja, dat Rwanda trok natuurlijk met name voor mensen vanuit Rwanda. Dat vindt daar ook in de regio plaats. Uh, wat bijzonder is in dit geval is dat deze Yvonne is naar Nederland gekomen. Hij heeft een Nederlandse nationaliteit gekregen. En dat maakt het voor het Nederlands Openbaar Ministerie mogelijk... om haar in Nederland te veroordelen. Uh, voor de rechter te brengen. En de, haar door de Nederlandse rechter te laten veroordelen. Wat ontzettend moeilijk maakt natuurlijk, is het hele verhaal... dat het hele onderzoek eigenlijk naar deze zaak in Rwanda zelf heeft afgespeeld. Dus je kan je voorstellen het is een heel duur proces geweest voor het Openbaar Ministerie... Maar blijkbaar vonden ze dat de moeite waard. Ja, komen er nog meer van dergelijke processen? Dat is nu even afwachten. We weten uit eerder onderzoek dat er enkele tientallen Rwandese in Nederland rondlopen... die mogelijk betrokken zijn geweest bij die genocide. Een aantal daarvan heeft misschien wel Nederlandse nationaliteit. Nou, die lopen dus nu inderdaad het risico dat ze ook vervolgd gaan worden. Hoe het met die andere mensen gaat lopen, ja, dat is niet helemaal duidelijk nog op dit moment. Maar dat het Openbaar Ministerie misschien wel enige aanmoediging in vindt in dit vonnis. ja, dat is wel zo. Dankjewel, je wel, Robert. Robert wel was dat. Straks meer over de lente die toch echt in aantocht is. En we hebben ook nog rustige verkeersinformatie. Wat een mooie dag. Dennis, mooi. <laughs> ja, ja, allemaal mooie dingen inderdaad. Er staan maar acht files. Het valt reuze mee inderdaad met de drukte. Um, dit zijn de bijzonderheden op dit moment. Bij Utrecht loopt het vast op de A12 richting Arnhem. Voor het knooppunt Lunette staat drie kilometer file. Er staat een uh, vrachtwagen stil. De rechterrijstok is dicht. En er zijn werkzaamheden bij Zwolle op de N331 in de richting van Emmeloord. Tussen Stadhagen en Hasselt staat vier kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Bert van Sloten. Het is kwart over vijf. We gaan naar België. Ik bent geboren in Lokeren op 13 oktober 1988. Uh, ja, de In Gent is het assisenproces tegen Kim de Gelder nu echt van start gegaan. Kim de Gelder wil niet herkenbaar gefilmd worden. Hij heeft nu een ringbaardje en ziet er helemaal anders uit dan drie jaar geleden. Nu, vanaf nu mocht u meneer de voorzitter zijn. Ik vond heel lachbaar respect voor Daarnet nog vertelde hij zeer gedetailleerd over de moord op Elsa van Raamdonk. Mesteek na mesteek, alsof hij een film navertelde. Emotioneel. Dat zal wat gaan zijn. Het is een bewogen dag geweest en ik ja, ga het daarbij houden. Eigenlijk. Hij heeft uh, wel uh, meer gezegd dan we verwacht hadden. Daar zijn we uh, blij om, laat ons zeggen. Nou, twijf, misschien is het niet te correct. Hè. En uh, ook het feit dat de ouders niet meer uh, aanwezig mogen zijn uh, kan uh, positief zijn. Haat tegenover zijn ouders lijkt dus zijn motief terwijl hij net ervoor nog zei dat hij niets kwijt wou over het motief van zijn daden. Ik schreef het op, maar mag het niet zeggen van mijn advocaat. Toen de voorzitter hem vroeg wat hem inspireerde bij zijn moorden, of dat soms stemmen in zijn hoofd waren, antwoordde hij laconiek... Waar halen kunstenaars hun inspiratie? Psychiater De Bert suggereerde stemmen en het leek me wel leuk om dat te zeggen. Ijsige stilte in de zaal, wanneer het afstappingsteam de foto's laat zien van het kinderdagverblijf Fabeltjesland... De foto's na de steekpartij, nadat de gewonden verwijderd zijn, maar de twee dode slachtoffers zijn er nog. En heel veel bloedsporen van de gewonde kinderen en kinderverzorgsters. Het is duidelijk als je deze foto's ziet, dat Kim de Gelder is bijna in alle ruimtes van het kinderdagverblijf geweest. Een wonder dat er maar drie slachtoffers gestorven zijn. Het was de eerste week van het proces tegen Kim de Gelder. De man die vier jaar geleden een moordpartij aanricht in een kindercres in Dendemonde. Correspondent Joris van Poppel. Poppel, Joris, we hoorden de verdachte aan het begin van het geluidsfragment even kort. We hoorden ook de nabestaanden. Flarde hoorden we ook van wat hij heeft verklaard. De eerste week van het proces zit erop. Wat is de balans? Hoe kunnen we die opmaken? We hebben vooral een verwarde Kim de Gelder gezien eigenlijk. Uh, hij, hij is brutaal. Hij maakt ruzie met zijn eigen advocaat. Hij maakt ruzie met de rechter. Soms zegt hij heel veel... En soms zegt hij dat hij zich niks kan herinneren. Dat is dus moeilijk om die persoon. Uh, om daar een goed beeld van te krijgen. Wat toch uiteindelijk het doel is van het proces. Om te kijken of hij gek was of niet. Toerekeningsvatbaar of niet. Het, daarnaast hebben we gruwelijke details gehoord natuurlijk. Over hoe hij tekeer gegaan is over, uh, in de crash. Uh, we hebben een, de geldig spijt horen betuigen. Uh, aan de politiemensen, aan de nabestaanden. Uh, maar daarbij zegt hij dan ook meteen dat het voor hemzelf heel erg is. om iemand te doden. Dat is niet gemakkelijk. Vraag er ook bijna sympathie voor uh, ja, en spreekt zich tegen en, en ook de grote vraag waarom, waarom is die, die moordpartij begonnen op die crash ja, daar hebben we ook nog geen antwoord op haat tegenover zijn ouders tegenover de maatschappij ja, ja nee die nog ouders die, die, die ouders die noem jij de, ik hoorde iemand ook uh, in de bijdrage zeggen van dat hij blij is dat zijn ouders er niet meer bij zijn zit daar wrevel uh, heeft hij een ongelukkige jeugd gehad hoe, hoe zit dat uh, nou ja, dat zegt hij zelf. Als een van zijn motieven heeft hij dat gezegd. Dat er een probleem is met zijn ouders. Uh, deze kwestie gaat nu over of zijn eigen ouders in de rechtszaal mogen zitten wel of niet. Die zitten namelijk in de zaal. In het begin van de week zaten ze daar. En dan, daar heeft een vrij probleemloze jeugd gehad. Uh, blijkt uit het politieonderzoek. En die ouders die, ja, die, die hebben natuurlijk ook ontzettend moeilijk met wat hun, persoon, dat wat, met wat hun uh, zoon... Heeft gedaan. Die vader zit in, de, uh, zit, uh, in het uh, publiek en uh, heeft daar vrij veel contact met, zijn, uh, met, met Kim de Gelder gemaakt. Heeft, heeft wat gezwaaid en ook een paar opmerkingen gemaakt. En, en lijkt zijn, stoon, zijn zoon toch een beetje te willen steunen. En zitten, daarnaast zitten familieleden van de slachtoffers uh, die hun baby zijn verloren of, uh, of hun echtgenoten. En, en die ja, hebben daar bezwaar tegen aangetekend dat de vader van kindergelder de Gelder en zijn moeder dat die ook in het publiek zitten. Dus recht heeft nu besloten dat ze er... Dat ze niet meer mogen komen. Oh, goed. Die mogen niet meer uh, in de zaal. Dan de juridische vraag zal natuurlijk uiteindelijk draaien om de vraag van of hij toerekeningsvatbaar is of niet. Valt daar al iets over te zeggen in dit stadium? Ja, het is moeilijk. Het, is eigenlijk, het lijkt een beetje alsof je een show opvoert, eigenlijk, als, je, als je hem bezig ziet. Uh, en, en in hoeverre is dat nu een, een bewuste strategie om, om te laten blijken dat hij gek is, uh, om dat te bewijzen, of in de hoeverre niet. Dat, dat, is, dat is moeilijk. Twee voorde voorbeelden misschien. Gisteren sprong hij opeens op, terwijl zo'n advocaat aan het woord was... en sprong hij op en zei hij tegen zijn eigen advocaat... Uh, stop, stop met die onzin, ik ben niet ziek ja waarop zijn advocaat ook wat te keek in ieder geval. Vanmiddag hadden we weer een soort gelijk incident. Uh, eigenlijk. Zijn eigen advocaat was ook weer aan het woord. En Kim de Gelder uh, die, die zegt weer dat zijn advocaat moet stoppen... en zegt tegen zijn advocaat... u weet maar al te goed wat mijn drijfveren waren. Het was, het was, dat wil ik uitleggen aan de jury... Dus hij vertelt dan niet wat zijn motief was. Maar hij zegt wel dat hij iets heeft. En zijn dus advocaat die zei daarop, ja, zeg het dan toch, Kim. Zeg het dan toch, laat het weten aan die jury. Die mensen hebben daar recht op. Vervolgens zegt Kim de Gelder niks. Ja, is dat echt, is dat het toneelspelletje, is dat show, is hij echt, uh, echt zo warrig en zo ontoerekeningsvatbaar als hij als wil uitschijnen? Dus voor de jury om uiteindelijk uit te maken, als het een show is, is het wel een heel goede toneelspeler. Dank je wel voor het bijpraten over het proces tegen Kim de Gelder... Joris, Joris van Poppel, hoorde u 9 minuten voor half 6 Karel Kraaienhoff, hoort u hier al, pandionist. Op nummer 8 binnengekomen in de iTunes Download Top 30. Karel Emerald, Tangled Up.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 I can't separate your sins to me you're acting like your twins this is a mess is this a test how many guesses do I get till only one of you is left you're quite the same if love's the game I want to see emotions color in the sky to the point it will make me wanna cry and get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 Het heeft dan een beetje ook uh, die lentesfeer En dat komt mooi uit, Tangled Up van Carol Emerald. Want het volgende onderwerp gaat over de lente. Je zult zeggen, ja, lente. Nou, meteorologisch gezien heb ik wel gelijk hoor. Want de weerkundigen die zeggen dat de winter is afgelopen... en de lente vandaag is begonnen. Volgende week wordt het ook echt warmer weer dan verwacht. Marco Vroeg gaat daar zo over een paar minuten ook nog iets over zeggen. dubbele cijfers. Veel mensen merken al dat het uh, lente wordt, want er zijn meer vogels buiten. Trudy van Rijswijk ging naar buiten en die uitleg van vogelkenner Nico de Haan... over wat we op dit moment zoal kunnen horen. Het roosbosje. Maar die heb ik de hele tijd wel gezien. Maar ja. verder zie ik nog niks wat nee, op lente duidt. Maar dat moet allemaal nog komen. Maar als je nou, s morgens een beetje vroeg opstaat. Het is nog donker en net voor het licht worden ga je naar buiten toe... dan hoor je al heel veel meerdels zingen. Ja, dat is waar. Dan hoor meerders, en en andere vogels, zet, vogels ook. En ja. andere vogels. Want ja, s'morgens vroeg... dan staan ze op. Want ja, het kan maar zo zijn... dat de boshelder vannacht eentje heeft opgegeten. En het is een soort ochtendappel, hè? Je moet even laten horen dat je er bent. En dat, dat stukje grond nog van jou is. Want anders pikt de buurman het in. Dus het is eigenlijk alleen maar een macho gedoe... dat hele zingen van die vogels. En ze willen ook een vrouwtje aantrekken. Dus ze zingen eigenlijk twee manieren. Hoepel op, en kom erbij. Het is uh, een Oké. Okay. En ik heb ook al één kivit gehoord. De kivit komen nu terug. Gruttels zijn er voor een deel al terug. Er zijn al een aantal vogels vanuit Afrika nu weer terug in Nederland. En de komende maand, ja, stromen ze bij duizenden binnen. We krijgen de, de chiftjav, hè. Nu klinkt het ongeveer als. En dan komt er kort, daarna komt de fiets. Een beetje melancholiek. Nou, en zo krijgen we een hele reeks van die Afrika-zangetjes. Die komen allemaal terug hier naartoe. En uh, de komende maand, zeg maar, maanden, april komen de zwalemen natuurlijk nog terug. Ja, komen er echt honderdduizenden, miljoenen deze kant op. Dus het wordt een groot vogelfeest. De meisje blijft goed bezig. Goed de de meesje blijft lekker bezig. Hè? Ja, die dat de blijft lekker. Op de en die meesje die beginnen al, mijn eerste koolmees had ik al net na de kerst. Dan beginnen de dagen te lengen. En dan krijgen een aantal vogels op hun heupen, standvogels, die het hele jaar door zijn. Want die voelen dat die dagen langer worden. En dan krijgen ze een shot in de hormonen en dan gaan die mannen gaan zingen en die gaan roepen. En de koolmeester is een van de eerste die al begint te zingen. Maar ook de roodbosjes heb je de afgelopen winter kunnen zingen. Kunnen horen zingen. Heggenmussen zingen nu ook alweer. Maar dat is een heel fijn liedje. Het is een heel fijn liedje. Dat moet je dus echt een beetje kennen. Anders dan, hij zingt in alle tuinen van Nederland, maar je moet hem wel horen. Je moet er wel goed naar luisteren. Dus maar is het gewoon niet veel te koud? Want men heeft nu wel uitgeroepen dat 1 maart de lente ja, begint. Dus maar... 1 maart is de meteorologische lente en 21 maart begint de lente. Maar eigenlijk begint voor heel veel vogels de lente al ergens in januari. Hè? Want dan gaan de dagen al lengen. En dan krijg je het al een beetje op hun heupen. En met name bijvoorbeeld de, de, de bosuilen, die hoor je in december al joelen. Die zitten nu al op de eieren. Die zijn nu al druk met hun. En nog een maandje of zo. En dan komen die jongen al uit. Dus uh, dat begint al heel vroeg. Maar de komende dagen wordt het dus warmer. Gaan ja, we dat echt merken? Dat gaan we merken, zeker. Want uh, de vogels hebben nu nog een beetje, ja, ze zijn nog een beetje terughoudend. Ze, ze, ze, ik heb ze wel eens uitbundiger gehoord, zeg maar. En nu straks de temperatuur omhoog gaat... wordt ook het zangenthousiasme van de vogels gelijk veel groter. En je gaat er echt merken de komende weken dat er veel en veel meer gezongen wordt. Ik denk dat als nu de temperatuur omhoog gaat en je gaat een keertje vroeg op en je maakt een boswandeling, dan weet je niet wat je overkomt. Een heel ochtendconcert. Ja. Is wake -up Alleen aanstaande vrijdag en zaterdag bij Electro World.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 Het kabinet is het eens over extra maatregelen... om het begrotingstekort volgend jaar terug te dringen. Gisteren werden de plannen in grote lijnen al bekend... na de presentatie van de groeiramingen door het Centraal Planbureau. Het wil 4,3 miljard euro bezuinigen... en daartegenover staat 800 miljoen aan extra uitgaven. Twee mannen zijn veroordeeld tot 16 jaar cel voor het doodschieten van een jongen van 12 in een woonwagen in Breda. De veroordeelde, een Brit van 26 en een Nederlander van 33 hoorde bij een groep mannen die in de zomer van 2010... tientallen kogels afvuurden op een woonwagen. De jongen kwam daarbij om, zijn moeder raakte gewond. Was 20 jaar cel geëist tegen de mannen voor moord... maar dat achter de rechtbank niet bewezen. En de regels voor het meenemen van vloeistoffen en gels... in de handbagage van vliegtuigpassagiers worden versoepeld... als het aan de Europese Commissie ligt. Sinds 2006 gelden strenge regels... voor spullen als shampoo, lenzenvloeistof en deodorant in vliegtuigen. Die regels zijn ingevoerd na pogingen van terroristen... om toestellen op te blazen met zelfgemaakte explosieven... die verstopt waren in zulke flesjes. Dat zijn de hoofdpunten van het nieuws. Het weer. Marco Verhoef. Met op veel plaatsen bewolking, maar opklaringen liggen wel op de loer. Op de Noordzee is het wat minder bewolkt en ook ten noordoosten van Nederland treffen we opklaringen aan. En dat betekent dat het vanavond en vannacht wel af en toe een stukje helderder wordt. Meteen ook gevolgd door lagere temperaturen en waarschijnlijk ook vrij vlot gevolgd door nevel of misschien wel een mistbank. Laagste temperaturen in het noordoosten van het land, misschien wel net even onder het vriespunt. Morgen loopt het kwik op naar 6 of 7 graden. Nog tamelijk veel bewolking, eerst wat nevelig, later ook weer wat zon. Er staat niet heel veel wind, dus wat dat betreft is het rustig weer. En zondag verandert dat weertype eigenlijk niet of nauwelijks. Hoewel de kans op zon in de loop van de dag van het noorden uit wel groter wordt. Sowieso veel meer zon op maandag en dinsdag. En dan gaat de temperatuur ook omhoog. Dinsdag kan het 12 graden worden. De NOS, het Radio 1 Journaal. We gaan het straks hebben over schaatsen. De schaatsen worden gehouden in Ervoert. Maar we beginnen met tutoyeren en vouwoyeren. Het zijn Franse termen, we gebruiken ze ook wel. Maar in Frankrijk is er enorme discussie over. Mogen Franse politieagenten iedereen wel tutoyeren? Correspondent Ron Linke, vouwoyeren wij of tutoyeren wij? <laughs> Wat u wilt, meneer Van Sloten. Hè? U hoort in ieder geval meteen het verschil en toon als ik in dit gesprek uh, de u-vorm hanteer. Hè? Mijn band met u is een stuk correcter, hè? misschien ook wel formeler. En dat was ook de uitkomst van een grootschalig onderzoek naar de politie. Want de onderzoeksvraag was, meneer Van Sloten... hoe kan de politie op een betere manier omgaan met jongeren? En een van de verbeterpunten was het voevalleren. Het u zeggen, zelfs tegen minderjarigen. Omdat de politie, en u kunt zich dat misschien wel voorstellen, onberispelijk moet zijn... En dus zal deze regel vermoedelijk in april worden ingevoerd. En dat betekent dan weer dat als u deze zomer weer naar Frankrijk komt, meneer Van Sloten, dat zowel u als uw kinderen door de gendarmes met u zullen worden aangesproken. Maar meneer Linker, euh, Frankrijk is toch een vrij formele cultuur. Hoe verklaart u dat dan? De klachten over die tutoyerende politie die komen uit de banlieue, de buitenwijken van Parijs, waar jongeren zich geïntimideerd voelen als een agent ze meteen aanspreekt in de jijvorm. Op de Franse radio vanochtend het verhaal van Alpha, die zegt dat er zelfs iets bedreigends van uitgaat. C'est une habitude pour eux. On dirait que c'est dans leur gènes. c'est un code de travail. Tu vas voir, tu, tu fais le malin, tu vas voir ce qu'on va te faire. Il y a des menaces en plus dans le tutoiement. Donc C'est pour ça que maintenant il y a énormément de jeunes qui refusent de se faire tutoyer. Et je trouve que c'est normal. Ik weiger me te laten tutoyeren, zegt Alfa, die zich dus ergert aan het optreden van de politie. De onderzoekers zijn het met Alfa eens, want een van de gevolgen van dat voevoyeren door de politie van jongeren is dat je laat zien dat je ze serieus neemt. En dat, zeggen die onderzoekers, kan een kalmerend effect hebben op, uh, op de situatie. Maar meneer de correspondent, denkt u dat de agenten zich er ook aan gaan houden? Nou, formeel zullen ze dus moeten, maar ja, wat in de praktijk gebeurt, dat blijft lastig te voorspellen. Hè. Zoals die Alpha zo net ook al zei, het zit er zo uh, ingebakken bij sommige agenten. Uh, hier is een agent die al twintig jaar bij het korps zit en die zelfs op de politieschool dit al geleerd kreeg. Au cours de formations délivrées par des APP de chez nous, des mises en situation, où eux-mêmes les formateurs utilisent ce tutuement pour nous mettre en situation. Donc het is iets wat in in aan formatie. Zelfs zijn docenten gebruikten de jij-vorm in praktijkvoorbeelden. Andere tegenstanders zeggen dat die jij-vorm soms ook wat sneller een band schept. Hè? Want Bert. En daarmee zijn jij en ik weer terug bij tutoyeren, wat mij betreft. Je praat wat makkelijker, losser met mensen in de jij-vorm. Nou, hoe dan ook, straks moet de politie, maar voorlopig kunnen ze er nog voorlopig over discussiëren. Net als wij, want wat vind jij? Wat, heb jij, wat heeft jouw voorkeur? Ja, of nou, jij? Uh, ik vond het wel leuk dat je meneer tegen me zei. Dat <laughs> zeggen er niet veel tegen me. Dankjewel, Ron Ron Linken was dat. Vanuit Frankrijk, onze correspondent. Bezuinigen en extra geld vinden. Daar is het kabinet deze dagen druk mee bezig. En een van de manieren om extra geld binnen te halen... is het verhogen van de huren, zoveel mogelijk dan wel naar vermogen. Maar daar zitten huurders niet op te wachten. Komende dinsdag beslist de Eerste Kamer over de huurverhoging. Woonbond voert actie en verzamelt handtekeningen in. Zoals in Berg vanmiddag. En Trudy van Rijswijk was erbij. Er wordt hier druk getekend, zeg. Ja, dat... Eh... Waarom tekent u mevrouw? Voor uh, dat we niet zoveel huur moeten gaan betalen, dadelijk. Want u maakt zich zorgen. Nou, ik denk het wel, hè? Ja, en hier staat nog een mevrouw, die tekent ook. Ja, ja, zeker. 6% dat is uh, geen uh, kleinigheid. Uh. Ja, dat weet ik niet. Men zegt, mensen die rijker zijn, die kunnen best wat meer betalen. Oké, okay, maar ja, daar, daar horen wij niet bij. Wij horen bij de normale mensen. En, ja. en u moet toch 6% meer betalen? Ja, ja, ja. Hoeveel huur moet u betalen als ik vragen mag? Wij zitten dan 420. Met huursubsidie of toeslag? Zonder. Zonder. Ja, dan komt er 6% bovenop. Dat is toch veel. Maar er moet bezuinigd worden. Er komt nog meer aan zelfs. We gaan er maar even tegenaan kijken. En, uh, het ziet er heel slecht uit. Dat heb ik gewoon al gehoord. Nou, we gaan eens even naar meneer Van Ham. Van de huurdersvereniging hier in Geertruinenberg. Ja. Het ziet er naar uit dat het de Eerste Kamer gewoon ja gaat zeggen. Dat is ongetwijfeld waar. Ja, helaas wel. Gewoon omdat dus een, in principe een paar broddelpartijtjes, zoals D66 en de ChristenUnie SGP, die willen ook eens laten zien dat ze, dat ze wat kunnen zeggen. kunnen zeggen. Want wat bereiken ze mee? Bijna niks. De huren zijn iets minder geworden dan de plannen waren. Want die gingen tot 9% zelfs. Maar dat is dan nu, die mevrouw daarnet sprak over 6%, maar het is 6,5% zelfs. En de laagste inkomens zijn 4% altijd nog. Ik wil u niet ontmoedigen, maar niet alleen met de hurenpakken. Dus er komen nee. nog meer bezuinigingen aan. Nou, dat niet alleen. Natuurlijk niet. Maar we hebben eerst de verzekeringen gehad. De pensioenen hebben we gehad. En de, het is iedere keer dezelfde mensen die de dupe zijn. En ik hoorde u net zeggen... en dat was natuurlijk om een beetje uit te lokken van... we hebben het zo goed. Nou, ik denk dat de grote categorie het heel slecht gaat krijgen. En het al heeft zelfs. En dan een linkse, een P van de A zelfs. Ik kan de naam bijna niet meer door de strot krijgen, maar eh, het is schandalig wat die lieden verzinnen terwijl ze eigenlijk niet eens weten wat in hun eigen land aan de hand is. Nou. Daar komt weer iemand. Ze hebben een marktkraampje van de woonbond en een hersje aan met daarop huuralarm. kan ik ook weigeren met een want ik heb al twee jaar een lek in mijn huis en dat tikken ze om te komen maken. Dan worden er nog meer bezuinigingen aangekondigd. Wat gaat u dan doen? Ja, heel goed, op, heel goed opletten. Maar wat ik koop of wat ik, wat, ik, wat ik uitgeef vooral. En dat doe ik al. Dus daarom weet ik ook dat ik het eigenlijk niet minder kan. Kijk, we hebben een meneer die tekent. Ja. Mannen tekenen ook. Meneer, moet u ook meer gaan betalen, denkt u? Nou, ik ben uh, 77 en ik heb uh, dik 120 euro in de mond minder. En er komt waarschijnlijk nog meer aan. Stel dat je tuig wat er zit en zakken vullen, dat is onvertelbaar. Maar degenen die zeggen dat we moeten bezuinigen... ...maar die blijven allemaal met die dikke Mercedes rijden. En die blijven in die dure villas wonen. En het interesseert zich niks of dat er het tien keer gaat ...en je 120 duur per jaar had. wel? De reportage was van Trudy van Rijswijk. Ja, de bezuinigingen op de huren onder andere. De vraag is, bezuinigen we genoeg of bezuinigen we misschien juist te veel? Wat moet het kabinet doen? Nou, het kabinet heeft besloten om 4,3 miljard euro er verder te gaan bezuinigen. We praten er verder over met Rut van der Belt, econoom bij de Rabobank. Goedemiddag. Goedemiddag. Volgens de lijstjes in Den Haag gaat het kabinet bezuinigen op onder meer de salaris in de publieke sector. Ambtenaren, verpleegkundigen, is dat verstandig? Uh, nou ja, die aanvullende maatregelen zijn onontkoombaar om het begrotingstekort in uh, 2014 onder die 3% um, te brengen. Maar goed, lastenverzwaringen, zoals inmiddels wel bekend, denk ik, uh, kunnen ertoe leiden dat de bestedingen afnemen. Wat een negatief effect op de economische groei heeft. Um, en waardoor eigenlijk een deel van die bezuinigingen weer teniet wordt gedaan. Ja, dus eigenlijk zou je het niet moeten doen? Of is dat eigenlijk het dilemma waar je voor staat? Nou ja, de, de, in de, wat dat betreft moet het kabinet eigenlijk tussen twee uh, kwaden kiezen. Want uh, enerzijds moeten ze aan die Europese begrotingsregels voldoen, maar ja, anderzijds hebben de maatregelen die je gaat nemen um, ja, die, die hebben gewoon een negatieve impact uh, op de economie en da daar kan je weinig aan veranderen ja, maar je zou zeggen, van, is er dan niet iets anders te verzinnen dan op de nullijn te gaan zitten? Um, ja, nou ja in die zin um, bieden de maatregelen die nu worden getroffen, dus die lastenverzwaringen en die bezuinigingen door in eigen vlees te gaan snijden, geen structurele oplossing voor de begrotingsproblematiek uh, het risico bestaat dat je elk jaar meer moet gaan bezuinigen. En wat wel zou helpen is bijvoorbeeld het nemen van structurele maatregelen. Maar wat dus wat zijn zo... dat dan, structurele nou, maatregelen? Nou, bijvoorbeeld echt in de zorg gaan hervormen, de woningmarkt gaan hervormen... iets aan de arbeidsmarktsituatie gaan doen. Dat zijn weliswaar maatregelen die op korte termijn weinig geld opleveren... maar waar je op lange termijn als economie wel veel meer aan hebt... dan aan die hap snap bezuinigingen die op dit moment getroffen worden. Het is nu een soort boekhoudkunde? Ja en, en, en be, be, laat me zeggen hervormingen wat u zegt, nou laten we even de zorg eruit nemen dan bedoelt u dusdanig de zorg hervormen dat die kosten niet de pan uitreizen. ja, dus dat, dat je daar duidelijke keuzes bijvoorbeeld moet maken en dat is natuurlijk heel erg moeilijk en dat uh, ja, belandt je al snel in ethische discussies van wat moet je wel vergoeden, wat moet je niet vergoeden als, als overheid, maar daar dat is een van onze grootste kostenposten en zeker met de vergrijzing zal die kostenpost alleen maar toenemen, dus daar moet je wel iets aan gaan doen om, om, om die kosten in toon te houden. Ja, maar goed, in Den Haag en u weet, we worden geregeerd door Den Haag. Gaat de discussie nu vooral over van we moeten voor, ik geloof ergens half april... moeten we zoveel miljard vinden? Is dat een soort begrotingspaniek? Um, ja, nou ja, het is in ieder geval een korttermijnvisie. Dus in die zin ook wel begrotingspaniek. En zeker een begrotingspaniek, omdat die vermoedelijk niet alleen dit jaar gaat spelen... maar volgend jaar misschien wel weer of het jaar daarna. Omdat je dus elke keer alleen maar eventjes vooruit kijkt. Dat zagen we natuurlijk ook bij het Lenteakkoord. Toen werd gekeken naar het jaar 2013. En nu zijn we een paar maanden verder. En nu kijken we naar het jaar 2014. Dus wie zegt um, dat we volgend jaar niet weer naar 2015 gaan kijken? En dat is natuurlijk niet goed voor het consumentenvertrouwen. Nee, want dat is het wat uiteindelijk moet aantrekken. Want wij als consumenten, u, ik en alle luisteraars... moeten uiteindelijk gewoon weer uh, ja, de hand van de knip gaan halen. Ja, en uh, ja, voor dat herstel van vertrouwen is in ieder geval duidelijkheid uh, belangrijk. En dat je ook zegt van als overheid een keer van dit is het, dit zijn de plannen. Hier kunnen we een tijd mee vooruit. En uh, we hoeven niet elke keer weer iets nieuws te gaan verzinnen. Maar je zou ook nog, behalve dus wat u zegt, hervormen. Hij heeft de zorg uitgelegd. En dat zou je dus ook met allerlei andere sectoren mm -hmm. moeten doen. Maar je zou kunnen zeggen, van, ja, gaan we niet ongelooflijk op in het cijferfeticisme? Uh, moeten we wel per se net onder de 3% terechtkomen? Um, nou ja, vanuit Europa gezien hebben we dat met elkaar afgesproken. En dat is ook van belang voor de stabiliteit van de euro. Um, we hebben op dit moment weinig andere mechanismes... Uh, waarmee we dus die stabiliteit kunnen waarborgen... en waarmee we landen kunnen verplichten... om inderdaad hun overheidsfinanciën niet geheel uh, ja, uit de pand te laten reizen. Maar... Um, maar goed, op korte termijn uh, schaden die regels dus onze economie wel. Ja, nee, dat is een beetje waar ik naartoe wil. Ja. Het schaadt op korte termijn de economie. Het is dus een soort obsessie met begrotingstekorten. En vervolgens, ja, uh, uh, dit middel vernietigt meer dan uw lief is. Lief is, zo'n uh, effect krijgt het toch wel eens? Ja, en het wordt natuurlijk ook steeds moeilijker om het uh, benodigde geld te vinden. Kijk, al het laaghangende fruit is op dit moment geplukt... en je moet steeds meer, uh, ja, of steeds creatiever worden... om, om nog meer uh, geld te kunnen bezuinigen. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook nog een keertje die politieke discussie... dat het heel lastig is, toevallig in de Nederlandse constellatie. Uh, maar dat andere, wat u voorstelt als uh, uh, medicijn, uh, namelijk echt hervormen... daar heb je tijd voor nodig. Ja, dat is inderdaad een proces van de lange adem. Daar bereik je op korte termijn links, niks mee. Maar op lange termijn vergroot het wel je groeivermogen. En dat is juist wat we als Nederland heel hard nodig hebben. Kortom, het is een tweeledig advies. Kijk niet al te veel naar de cijfers en hervorm structureel. Ja, beweeg je in ieder geval op korte termijn binnen de ruimte die Europa je biedt. En probeer ook daarna structurele hervormingen door te voeren. Het is begrepen. Nou maar kijken of ze het in Den Haag ook begrijpen. Bij mevrouw van der Belt, ik dank u wel. Graag gedaan. Duurt nog even, maar vanaf 2015 mogen we weer vloeistoffen meenemen, het vliegtuig in. Bij de AWB voor een hele kleine vrijdagavondspit zit Dennis Mooi. Ja, en het gaat nog heel snel de goede kant op ook. Er staat nog maar een handjevol files op de A10 West richting Zaanstad. Voor de Koentunnel twee kilometer en datzelfde geldt voor de A20 richting Gouda. Voor het Klein Polderplein. Maar een stukje verderop staat er ook weer 2 kilometer bij Moordrecht. Op de A28 vanuit Utrecht naar Amersfoort. 3 kilometer tussen Soesterberg en Maren. En tot slot de A50 vanuit Arnhem naar Os. Tussen Heter en Knoop het -E ook 3 kilometer. Dit is het NOS Radio 1 journaal met Bert van Sloten. In Erfurt zijn wereldbekerwedstrijden schaatsen. De mannen zijn klaar met de 10 kilometer. Het wordt allemaal gevolgd door Sebastian Timmerman. Sebas, hoe hebben de Nederlanders het gedaan? Uh, als je die vraag stelt, kan ik bij de 10 kilometer altijd antwoorden... dat we gewonnen hebben, want dat is een echte <laughs> ja. Nederlandse afstand. Ja, Sven Kramer doet niet mee in Hervoort, maar we hebben altijd Bob de Jong nog. De Olympisch kampioen van Turijn 2006. En uh, die wint in 1253 56. Dat is ontzettend snel. Hij zit maar uh, 14e boven het baanrecord van Sven Kramer. En het is de vierde 10 kilometer ooit gereden door Bob de Jong. En het hoefde eigenlijk helemaal niet. Uh, hij reed in de laatste rit tegen Jorrit Bergsma, zijn ploeggenoot bij BAM. Uh, de snelste tijd stond op naam van de Koreaan Sung Hoon Lee... de Olympisch kampioen, 13-1984. Dus ze wisten uh, wat ze moesten doen. Geen tijd waar de Jong en Bergsma van wakker liggen, de tijd van Lee. Uh, heel lang leek het ook alsof ze eigenlijk op 7 naar de finish gingen rijden... tot in de slotfase Bergsma toch nog aanzetten... Die die reed een paar meter achter Bob de Jong aan. Begon in één keer rondjes 29 seconden te rijden. En Bob de Jong dacht, nou ja, maar dat kan ik ook. En zo kwamen ze dus nog heel dicht bij het baanrecord. Werd het een uh, leuk, spannend slot om naar te kijken. Het had eigenlijk helemaal niet gehoeven. Maar ze doen het toch. Bob de Jong winters in 12, 53, 56. Op de tweede plaats uh, eindigt uh, Bergsma. 12, 55, 36. Daar zit dus 1,8 seconden tussen. En dan het verschil naar de nummer 3 toe... van meer dan 25 seconden. Dus dat geeft wel aan inderdaad... dat uh, de 10 kilometer een klasse-apart was voor Bob de Jong... of dat Bob de Jong en Jorrit Bergsma een klasse-apart waren op deze 10 kilometer. Tedjan Bloemen wordt vierde en Rob Hadders, de marathonrijder, wordt negende. Ja, nou hebben we het over de sportieve prestaties. Maar goed, we hebben het over schaatsen, dus er is altijd wel wat aan de hand. Um, ja. En dat gaat nu over Sven Kramer. En de bandploeg, die maakt zich daar bijzonder boos over. Waarom maken ze zich zo druk? Nou. De wereldkampioenschappen afstanden die werpen een beetje een schaduw vooruit. Nederland zou Nederland niet zijn als er niet een keer een kwalificatie afhangt... van een bepaalde wedstrijd. Dat is dus in Erfurt ook het geval. Op de 10 kilometer worden de drie tickets vergeven... voor die weken afstanden in sortie over drie weken... op de baan waar volgend seizoen de Spelen zijn... Uh, normaal, die gaan dus naar de beste Nederlander in het wereldbekerklassement... over de 2,10 kilometer. Dat is Bob de Jong geworden. Daarna de snelste uh, in Ervoert. Dat is dus Bob de Jong. Maar die plek gaat dus naar Bergsma als snelste. En dan zou daar volgens de regels Tetjan Bloemen nu bij kunnen komen. Maar die 13 13,22. En dat is een tijd waar Kramer uh, makkelijk normaal gesproken onder rijdt. Dus ik kan me niet voorstellen uh, uh, dat Kramer niet aangewezen gaat worden. Er is ten alle tijde één aanwijsplaats. Daar werd een beetje over gediscussieerd op voorhand... Maar je kijkt naar de tijden van nu. Ja, dan heeft Bloemen niet bewezen dat hij met 13,22 uh, Sven Kramer kan verslaan op een 10 kilometer. Dus nee, niet een beetje, discussie die een vervolg gaat krijgen. Nee, storm in een glas water, denk ik. Normaal gesproken zullen de Jong, Bergsma en Kramer het WK gaan rijden in de uh, Sochi. En ik ben het daar helemaal mee eens. Ik hou je Dank Sebastian, <laughs> Dankjewel. Sebastian Timmerman was dat. Dan is het nu tijd voor uh, Prince, dat is een oudje, uit 1985, Raspberry Barrett. trying to get a kick She I'm yeah. was dat uit 1985 en als ik uit mijn ooghoeken kijk... zie ik op dit moment president Obama spreken. Kijk of we ook een beetje sense prevails. horen. Ja, hij president is een soort laatste poging om de enorme bezuinigingsmaatregelen af te wenden. Zo dadelijk gaan we daar verder over praten met onze correspondent in Amerika. Maar voordat het zover is, hebben we nog ander nieuws voor u. Een geklungel bij de beveiliging op het vliegveld... omdat iemand een flesje drinken in zijn tas heeft. Of misschien heeft u zelf eens tandpasta of shampoo... uit uw handbagage moeten halen. In 2015 is het allemaal verleden tijd. Want dan worden de regels versoepeld. Bijdrage is van Arnaud Leblanc. Tandpasta, shampoo, pindakaas, flesjes water. Als je er meer dan 100 milliliter van bij je hebt... mag ik niet mee het vliegtuig in, in je handbagage. Een grote irritatie voor reizigers. Eén grote ergernis, echt waar. Ik heb wel eens iets in moeten leveren, want ik had het leeg gehaald tot minder dan 100 milliliter. En uh, ja, dat mocht toch niet, want er stond op 150. En ik had het al de helft leeg gegooid, dus er zat hooguit 75 milliliter in. Maar dit accepteerden ze toch niet. Ik vind het allemaal dat getut en gedoe, wachten en allerlei toestanden altijd. En de auto pak je, je neemt onderweg een hotelletje, je zoekt het op internet uit en je hebt wat leuks. Luchthavens doen er veel aan om reizigers te laten weten dat de vloeistoffen niet mee mogen. Liquids over 3 ounces are forbidden in the airport. So you want to make sure you carry small items of things like toothpaste and contact solution. And put them in a plastic Ziploc bag. Toch gooien Schiphol en andere Nederlandse regionale luchthavens maandelijks 15.000 kilo aan vloeistoffen en gels weg. Maar Schiphol gaat die cijfers niet meer bijhouden, omdat de regels in 2015 veranderen. Dan komen er speciale vloeistofscanners die kijken of je iets ontvlambaars bij je hebt. En mogen de vloeistoffen weer mee. Ja, dat nou is prima. Ja, gaat al sneller. Goed idee? Ja, goed idee. Ik heb altijd een flesje voor in de wagen. Een half litertje of een kwart half -litertje. Die mag altijd mee, hè? En die mag altijd mee. <laughs> Nou, dat, dat doet mij pijn. Zo hoorde hij volgens mij niet te eindigen. Maar goed, de strekking is duidelijk. De bijdrage was van Arno Leblanc. Nou, dat, dat doet mij pijn. Nou gaat er weer wat mis. Hij is voor zichzelf begonnen, die computer. Zullen we Marjane Haggeman aankondigen met mediaoverzicht? Doe het gewoon lekker zelf, toch? Daarom. Marjane, ga je gang. Ja, in Randstad kan de wachttijd voor een zelfgekozen dood oplopen tot vier maanden. Volgens het parool loopt het storm bij de zogeheten levenseindekliniek in Den Haag, die vandaag een jaar bestaat. In die tijd hebben zich 700 patiënten gemeld. 94 van hen zijn door de kliniek aan hun gewenste einde geholpen. De Levenseinde Kliniek is bedoeld voor mensen met een doodswens... die niet terecht kunnen bij hun eigen arts. De kliniek heeft 17 teams van een arts en een verpleegkundige... die aanvragen beoordelen. Ze verlenen euthanasie aan huis. Teams gaan niet op elk verzoek in. 180 aanvragen zijn afgewezen. De wachtlijst voor de Levenseinde Kliniek is ontstaan... bij gebrek aan beschikbare teams voor de beoordeling van de aanvraag. Onder de mensen die zich melden zijn patiënten met chronische lichamelijke aandoeningen zoals MS of hersenbeschadigingen. Maar vorige maand heeft de kliniek voor het eerst ook een geesteszieke geholpen... bij het beëindigen van zijn leven, zo valt te lezen in het parool. De groei van het sociale medium Facebook stagneert in Nederland. Sinds begin dit jaar zijn er voor het eerst minder bezoekers van de site. Dat schrijft NRC Handelsblad. Het gaat nog maar om een daling met 100.000 bezoekers per maand... op een totaal van ruim 7 miljoen gebruikers. Maar in ieder geval lijkt de indrukwekkende groeispeurt van Facebook in Nederland voorbij. Ook in andere grote markten als de Verenigde Staten en Groot-Brittannië... is er sprake van stagnatie. Uit het artikel wordt niet duidelijk wat de oorzaak is. NRC denkt dat Facebook nu meer activiteiten gaat ontplooien op het netwerk om de advertentieomzet toch te kunnen laten groeien. In de VS wordt dit al een nieuwe zoekmachine getest... waarvan deskundigen vrezen dat die problemen met de privacy gaat opleveren. Commissaris van de Koningin Jacques Tigela heeft in Drenthe de wenkbrauwen doen fronsen... door zich nadrukkelijk te mengen in een ruzie tussen de gemeente Koevoorde en een horecaondernemer. En die ondernemer blijkt een relatie te hebben met de zus van Tigela. De commissaris vindt zijn bemoeienis niet bijzonder... omdat hij vaker probeert te bemiddelen bij conflicten. Suggesties van belangenverstrengeling werpt PvdA... Prominent Tichelaar verre van zich in een interview met RTV Drenthe. Nou, dat, dat doet mij pijn en je kunt je er bijna niet tegen verzetten. En het creëert een sfeer van bevoordeling, benadeling. Nou, ik ben de laatste om daaraan mee te doen. En ik heb mijn hersens nog wel op een rij staan. En ik doe het voor de Drentse gemeenschap. En als het morgen gevraagd wordt, dan doe ik het weer. Want ik weet donders goed waar integriteit begint... En waar het eindigt. De bemiddeling door Tegelaar heeft overigens niet geholpen. Gemeente Koevoorde en de horecaondernemers zijn inmiddels in een juridisch gevecht verwikkeld. En dan een bizar verhaal uit de Verenigde Staten. In Florida is een man in een gat verdwenen dat plotseling onder zijn slaapkamer ontstond. De politie gaat ervan vanuit dat hij is omgekomen. Zijn broer hoorde een harde klap en toen hij ging kijken was bijna de hele slaapkamer verdwenen. Bij CNN vertelt de geëmotioneerde man hoe hij te heeft geprobeerd zijn broer te redden door in het enorme gat te springen. I jumped in the hole and was trying to dig him out. I couldn't find him. I heard I thought I could hear him holler for me to help him. All I was his bed. And I told my father-in-law to grab a shovel so I could start digging. And I, I just started digging and started digging and started digging. And then the cops showed up and pulled me out of the hole and told me the floor was still falling in.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 En voor wie verlegen zit om een idee voor een creatief cadeau... voor de nieuwe koning en koningin, biedt NRC Handelsblad uitkomst. De krant besteedt aandacht aan een boekje... dat heel slim voor de troonswisseling is uitgekomen... en dat ons aanmoedigt om het koningshuis te gaan breien. De zogenoemde uitgebreide hoogtepunten van het koningshuis... beginnen met de inhuldiging van Juliana... en eindigen met de drie dochters van Willem-Alexander en Maxima. Als illustratie heeft de krant het nieuwe koningspaar in gebreide vorm afgebeeld. Wat opvalt bij de beschrijving is het verschil in de hoeveelheid vleeskleurige wol... die nodig is voor de gezichten van Willem-Alexander en prins Bernard. Voor Willem-Alexander is een kwart meer nodig. Hoe kan dat nou? Ja, kwestie van grote van de gezichten, rozige gezichten. Zoiets dergelijks. Nou goed, breien voor het Koningshuis. Dat is het en er is ook een boekje bij. Allemaal te lezen in NRC Handelsblad. Dankjewel, Mariel. Waar gaan wij het over hebben? Zo dadelijk na de klok van achter u hoorde hem net al eventjes voorbij komen. President Obama heeft een soort ultieme poging gedaan... om de leiders van de Democraten en de leiders van de, van de Republikeinen... bij elkaar te brengen. Gaan we zo alles over vernemen van onze correspondent. En nog veel meer, ook over de bezuinigingen. Joop Den Uil. We zullen ons blijvend moeten instellen. Ed van Tijn. Als ik dan wat terug mag zeggen. Wouter Bos. Nou, ik zal niet letterlijk zeggen wat ik dacht. Maar ik had daar stevig de pest in. Wim Kok. Dat kan één keer en nooit weer. Hij maakte ze alle mee en stond ze bij met raad en daad. Voormalig politiek adviseur Tom Pauka. Te gast in Brands met Boeken. Daardoor zal ons bestaan veranderen. Zometeen van 7 tot 8. Over de sociaaldemocratie van toen en de verongelijkte van nu. In Brans met Boeken. Radio 1. Het nieuws van alle kanten.